Door exact de juiste omstandigheden, op exact de juist gelegen planeten... ...kon er op verschillende plekken in het universum leven ontstaan. Eén van deze plekken was ons eigen zonnestelsel, waar lang geleden tien planeten toe behoorden. De tiende planeet, die wij nu missen, zweefde tussen Mars en Jupiter... ...en werd Nibiru of later ook wel Phaeton genoemd. Op deze planeet ontstond er eerder intelligent leven dan op aarde... Dus de mensachtige wezens die op Nibiru leefden, waren de aardse aardmensen dan ook mijlenver vooruit op kennis en wetenschap. Het volk van Nibiru werd door de eerste aardmensen als een godenvolk gezien. Ze noemden ze de Anunnaki, wat staat voor Hij die van boven naar de aarde is gekomen. Even na 4000 jaar voor Christus kwam de grote Anu, de president van Niberu, naar de aarde voor een staatsbezoek. Het was niet de eerste keer dat hij deze inspannende ruimtereis maakte. Zo'n 440.000 jaar eerder, ongeveer 122 Niberu-jaren, leidde zijn oudste zoon Enki de eerste groep van 50 Anunnaki naar de aarde om daar goud te winnen. Op Nibiru was door een combinatie van de natuur en technologische gebruiken de atmosfeer dusdanig beschadigd en verdund dat het leven daar steeds meer in gevaar kwam. Niet alleen vanwege de in te ademen zuurstof, maar ook vanwege het ernstige broeikaseffect wat ervoor zorgde dat de planeet zijn innerlijk opgeslagen warmte niet meer kwijt kon. Wetenschappers concludeerden dat alleen door gouden platen hoog boven Nibiru op te hangen de planeet gered kon worden van zijn dreigende ondergang. Enki, de briljante wetenschapper die hij was, landde in de Persische Golf en vestigde daar zijn basis, Eridu, aan de kust. Zijn plan was om het goud daar uit het water te filteren. Maar omdat op die manier niet genoeg goud gewonnen werd, versterkte de crisis op Nibiru. Moe van Enki's beloftes dat het project toch nog zou slagen, kwam Anu naar aarde om de situatie persoonlijk te bekijken. Ook had hij Enlil, zijn troonopvolger, meegenomen. Enlil was dan, dan niet zijn oudste zoon, maar omdat zijn moeder, Antu, de halfzus van Anu was, kwam Enlil toch het meest in aanmerking. Hij was niet zo'n briljante wetenschapper als Enki, maar wel een uitstekende administrateur. Niet gefascineerd door de mysteries van de natuur, maar iemand die van aanpakken wist en ervoor zorgde dat het werk gedaan werd. En het werk wat gedaan moest worden, volgens alle studies, was al het goud delven uit de mijnen daar waar het het meest aanwezig was. Zuid-Afrika. Bittere argumenten braken uit over het project zelf, maar ook tussen de rivalerende halfbroers. Anu dacht erover om zelf op aarde te blijven en een van zijn zoons terug te sturen naar Niberu om daar te regeren. Maar dit idee veroorzaakte alleen nog maar meer tweedracht. Uiteindelijk gingen ze erom loten. Enki zou naar Afrika gaan om daar de mijnen te beheren en Enlil zou in Edin, Mesopotamië blijven om daar de nodige faciliteiten te bouwen om metalen te veredelen en te verschepen naar Nibiru. Anu wederkeerde naar Niberu en beëindigde zo zijn eerste bezoek.